11 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De NAVO neemt de leiding op zich van alle militaire operaties in Libië. De ambassadeurs van de 28 NAVO-landen... zijn het daarover vanavond in Brussel eens geworden. Het bondgenootschap neemt de taken over van de internationale coalitie... die werd geleid door de Verenigde Staten... met Frankrijk en Groot-Brittannië als belangrijkste partners. De Amerikanen wilden zo snel mogelijk van hun leidende rol af... omdat ze ook al het voortouw namen in de oorlogen in Irak en Afghanistan... President Obama staat onder zware druk ook van zijn eigen partij om de regie over de acties in Libië over te dragen. De NAVO zal niet alleen het wapenembargo en het vliegverbod boven Libië handhaven. De deelnemende landen mogen ook aanvallen uitvoeren op Libische grondtroepen, maar alleen als die de burgerbevolking bedreigen. Ook Nederland werkt binnenkort mee aan de controle op naleving van het wapenembargo en vliegverbod. In Libië zijn aanhangers van Gaddafi de stad Sirte ontvlucht. Een konvooi van twintig militaire voertuigen, met hele gezinnen erop, rijden van Sirte naar de hoofdstad Tripoli. Vanavond werd Sirte voor het eerst gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. En ook in Tripoli zijn weer doelen van Gaddafi bestookt. Op de Libische televisie werd gezegd dat de hoofdstad wordt aangevallen door kol koloniale kruisvaarders. De opstandelingen rukken op naar het westen. Ze hebben al vier plaatsen op het libische leger veroverd. Kadhafi's troepen voeren wel weer aanvallen uit op Misrata. Daar werden gisteren juist vijf vliegtuigen en twee helikopters van Gaddafi verwoest... door Franse gevechtsvliegtuigen. In Jemen zijn de onderhandelingen over het vertrek van president Saleh vastgelopen. Saleh zegt dat hij de macht op een vreedzame manier wil overdragen... maar de oppositie eist zijn onmiddellijke aftreden. Saleh probeert de macht te behouden, ondanks weken van hevige protesten. Intussen lijkt Jemen uiteen te vallen. Een noordelijke provincie is in handen van Shiitische rebellen. Die verklaarden zich dit weekend onafhankelijk van het centrale bestuur. En in een deel van het zuiden van Jemen hebben Al-Qaeda-leden de macht gegrepen. Bij de protesten tegen president Saleh zijn in Jemen al zo'n 100 doden en duizend gewonden gevallen.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 Volgens onderzoek weken veel kiezers uit naar de Groenen, omdat die tegen kerncentrales zijn. Sinds de nucleaire crisis in Japan... ligt kernenergie erg gevoelig in Duitsland. In februari leed het CDU van Merkel ook al een historisch verlies... bij deelstaatverkiezingen in Hamburg. In Rijland-Palts werd vandaag ook gestemd... en die deelstaat raakt de SPD vermoedelijk zijn absolute meerderheid kwijt. De Franse socialistische partij PS... is de grote winnaar van de regionale verkiezingen van vandaag... Volgens een prognose kreeg de PS ongeveer 35 procent van de stemmen. De UMP van president Sarkozy komt vermoedelijk niet verder dan zo'n 19 procent. De extreemrechtse front National scoorde onder de nieuwe leider Marine Le Pen zo'n 10 procent, Maar dat percentage zal waarschijnlijk nog groeien... omdat de uitslagen in de eigen regio van Le Pen nog niet binnen zijn. De uitslag kan de toon zetten voor de Franse presidentsverkiezingen van begin volgend jaar. Al is de uitslag vertekend door de erg lage opkomst. Een onbekende inwoner van New York heeft in een lotto de jackpot van 223 miljoen euro gewonnen. De Mega Millions Lotto wordt gespeeld in 42 van de 50 Amerikaanse staten. De jackpot is normaal 8,5 miljoen euro, maar hij was flink aangegroeid doordat sinds begin februari geen enkele deelnemer de goede cijfers had aangekruist. Bij een soortgelijke lotto in Europa wonnen gisteren een Belg en een Portugees, elk 69 miljoen euro. Ook de voicemailsystemen van de telecombedrijven Telfort en Tele2... zijn door onbevoegden af te luisteren. Hackers kunnen via internet het telefoonnummer van hun slachtoffers aannemen... en op basis daarvan toegang krijgen tot hun voicemailbox. Tele2 denkt dat het probleem inmiddels is verholpen... en bij Telfort wordt nog aan een oplossing gewerkt. Afgelopen week werden al beveiligingsproblemen... in het voicemailsysteem van Vodafone aangetoond. De lekken werden gedemonstreerd... door voicemailberichten van ministers af te luisteren. Greenpeace heeft vanavond het schilderij de schreeuw van Edvard Munch geprojecteerd op de kerncentrale in Borselen. Het gezicht was gestileerd in geel en zwart, waarbij de ogen en de mond het logo van kernenergie vormden. Greenpeace vroeg met de actie aandacht voor de gevaren van kernenergie. Volgens de milieuorganisatie kan een crisis zoals die in de centrale van Fukushima zich ook in Borselen voordoen, al is de kans klein. Nederland moet af van kernenergie, vindt Greenpeace. Het weer vanavond en vannacht helder, minima onder het vriespunt. Morgen en overmorgen opnieuw zonnige lentedagen... met temperaturen tot 13 graden. Dagen daarna warmer, maar wel meer kans op neerslag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden, binnen zit John Jansen van Galen. Ze zeggen wel eens, hier op de redactie, begin je nou alweer over dat twisken? En inderdaad, ik liep daar al voor negenen, toen ik opeens boven mijn hoofd tumult hoorde. Hoog in een iep, gefladder en gepiept dat het een aard had. Twee buizers. Schijnbaar in gevecht. Plotseling tuimelden ze in elkaar verstrengeld omlaag. Bleven liggen achter een houtwal en het werd stil. Ik sloop naderbij en zag ze meteen opstuiven. Opgeschrikt in hun paringsdaad. Het is lente. Had ik ruw en prille liefde doorkruist. Sorry, buizards.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 The island runs making a road Something from the past just comes and stares into my soul It's cold on a toll with a Caledonian road Cold on a toll gate, God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 Album Sailing to Philadelphia, Mark Knaffler met What It Is. Het oog blikt vanavond naar de dilemma's in Libië... het verval van Mexico en de klauwen van de psychiatrie. Patiënten redden uit de klauwen van de psychiatrie... lijkt wel het motto van Detlef Petrie, die zelf psychiater is. Wat bedoelt hij met die klauwen en hoe wil hij die patiënten redden? In zijn boek Uitbehandeld, maar niet opgegeven... verklaart Petrie zich nader en zometeen ook hier... En dan Narcostaat Mexico, hoe de drugsmafia de macht in het land overneemt. Dat is de vraag die correspondent Kees Zoon zich stelt in zijn gelijknamige boek. Inderdaad, hoe slaagt die Mexicaanse drugsmafia daarin? Pikt het Mexicaanse volk dat en dreigt dit gezwel heel Midden-Amerika aan te tasten? Voor de antwoorden komt Kees Zoon hier. Voorts neemt de NAVO nu de leiding over van alle militaire operaties in Libië... maar wat zijn de grenzen van die operaties? En heerst er al mission creep? Dit bespreek ik met generaal-majoor en VVD-senator Franklin van Kappen. Om vijf voor twaalf, welke Nederlandse roman moet een migrant lezen om in te burgeren? Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu... Het voornaamste nieuws van heden. Zondag 27 maart. Het heeft even geduurd, maar alle neuzen staan nu dezelfde kant op. De NAVO gaat de militaire acties in Libië leiden. We are taking action as part of the broad international effort to protect civilians against the attacks by the Gaddafi regime. President Obama kan opgelucht ademhalen. De Amerikaanse bevolking klaagt steen en been over de hoofdrol van de VS in de acties tegen Gaddafi. Obama kan die rol nu overdragen aan Frankrijk en groot-Brittannië. Ook de paus maakt zich druk om Libië. Hij heeft opgeroepen tot een wapenstilstand. Rivolgo, appello, organismi internazionali per immediata l'uso delle armi. Ondertussen heerst een jubelstemming bij de opstandelingen. Zij winnen steeds meer terrein. We feel more than the happiness. We can even touch the sky. Tariq, een Libische Nederlander, heeft zijn woonplaats Zaandam verlaten om in zijn vaderland te vechten tegen Gaddafi. Als jouw moeder en jouw vader zitten zelf in de gevaar, dan moet je hen niet vragen. Dus toen, toen ik heb gehoord dat Gaddafi is dichtbij, ik dacht, koop ik die ticket, Dat ga je vechten voor hen. Gaddafi's troepen vechten terug. De NAVO zegt in ieder geval geen kant te kiezen. Het vliegverbod geldt ook voor toestellen van de opstandelingen. Hebt u dat nou ook wel eens? U ziet een reeks cijfers en kijkt niet goed naar de comma. Een getal lijkt daardoor opeens veel groter dan het is. Dat overkwam een medewerker van de Japanse kerncentrale Fukushi Fukushima. De radioactiviteit leek opeens 10 miljoen keer hoger dan normaal. The extremely high level of radiation discovered at reactor number 2 is by far the most radioactive water to be found at the Fukushima plant so far. Lichte paniek bij de centrale. Alle medewerkers werden in allerlei geëvacueerd. De melding werd later ingetrokken. Foutje bij de interpretatie. Nieuwe cijfers over de straling zijn er nog niet. Vrouwelijk Nederland in de leeftijd van 10 tot 15 staat op zijn kop. Superster Justin Bieber heeft voor het eerst opgetreden in Nederland. Justin Bieber is een fenomeen. 8,4 miljoen volgers op Twitter. Big Bigger Bieber. En vanavond is hij hier... In Ahoy. Half beugelend Nederland valt in katzwijm als ze zijn nummers horen. Voor de niet-kenners onder ons, het klinkt uh, zo. Baby, baby, baby, always, baby, baby, baby, maar dan dus met duizenden gillende meisjes erbij. Want de zogenaamde Beliebers zijn allemaal verliefd op dit multitalent. Het is wel jammer dat hij 17 is omdat ik elf ben en als hij wat jonger was geweest. En als er voor wie er geen genoeg van kan krijgen... er draait ook nog een film over hem in de bioscoop. En de koeien van boer Van Wees in Dronten genieten van het mooie weer. Geen hooi, maar vers gras. Geen stal, maar de wei in. En dat gaat gepaard met bijzondere sprongen. De eerste keer het weiland in en dan uh, de benen eronder en lekker gaan. En uh, de ene koe maakt zo'n sprongetje en de andere koe die doet dat. Maar ze doen het allemaal op hun eigen manier. Het is een wonderlijk tafereel, de koeiendans. Niet alle koeien springen meteen in het rond. Sommigen moeten nog even acclimatiseren. En het zijn niet alleen de koeien die moeten wennen. Een beetje gek hoe ze loopt en springt ze. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan nu het krantenoverzicht van morgen vroeg. De voorlezing wordt begonnen door Astrid Kersenboom. De NAVO gaat niet akkoord met de Nederlandse uitbreiding en verlenging van de politietrainingsmissie in Kunduz. De pers schrijft dat dat een officiële reactie is van de NAVO. Van de week meldde NRC Handelsblad dat ook al op grond van bronnen. Maar nu laat de Training Mission Afghanistan via kapitein Ashcroft weten niets te zien in de uitbreiding en verzwaring. Onder druk van de Tweede Kamer paste het kabinet zijn oorspronkelijke plan aan. Het beloofde dat de basistraining van agenten zou worden verlengd... van zes naar acht weken. Maar de pers citeert NAVO-kapitein Ashcroft, die zegt... Aanpassing van het trainingscurriculum... bedreigt de verdere standaardisering van de training. De uitbreiding van de training van zes naar acht weken... zorgt voor complicaties. We moeten één curriculum houden met één tijdpad. Het AD schrijft in het commentaar over de problemen... die minister van Defensie Hille verder al heeft. Hij moet bezuinigen, en dat kun je al nooit goed doen. Bovendien heeft hij te maken met wangedrag van marinepersoneel... en het geklungel bij de reddingsoperatie... voor de ingenieur van Royal Haskoning. Maar de oppositie is doorgeschoten, vindt het AD. Partij van de Arbeid en D66 stellen uitbreiding... van de Nederlandse deelname aan de Libië missie afhankelijk van de afhandeling van het fiasco bij de reddingsoperatie. Fout, vindt het AD. De jacht op Hans Hille mag de internationale strijd... voor vrijheid en veiligheid in Libië niet overstijgen. Ook de Volkskrant vindt dat. Het zou verkeerd zijn de kwestie van de helikopter in Sirte... rechtstreeks te koppelen aan de Nederlandse rol... bij de missie in Libië, schrijft de krant. Dat is onzuiver en provincialistisch. Burgemeester van der Laan van Amsterdam wil de leegstand in de hoofdstad aanpakken door projectontwikkelaars alleen toestemming te geven voor nieuwbouw op een toplocatie als ze ergens anders in de stad evenveel vierkante meter leegstand opruimen. Dat kan door slopen of door gebouwen een andere bestemming te geven. Het Financieel Dagblad schrijft dat de burgemeester laat onderzoeken of hij projectontwikkelaars daartoe kan dwingen. Het opvoedende karakter van het Nederlandse jeugdstrafrecht raakt ondergesneeuwd. Er ligt te veel nadruk op het streng straffen van jonge delinquenten. Dat moet veranderen, stelt de raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming. De raad schrijft dat in een advies aan staatssecretaris Teven dat morgen verschijnt. En Trouw schrijft erover. Trouw schrijft verder dat de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoek gaat doen naar het voorschrijfgedrag van artsen en psychiaters bij patiënten met ADHD. Minister van Volksgezondheid Schippers heeft dat besloten... na aanhoudende signalen dat te makkelijk de diagnose ADHD zou worden gesteld. Ook zouden er te snel medicijnen worden voorgeschreven. Afgelopen december nog antwoordde staatssecretaris van Volksgezondheid... Veldhuizen van Zanten op vragen dat in Nederland... geen onterechte diagnoses ADHD worden gesteld... en dat er ook niet te veel medicijnen worden voorgeschreven. Gisteren schreef de Volkskrant dat de ontwikkelingsorganisatie SNV opdrachten heeft gegund aan vrienden en familie... en dat het bedrijf in Latijns-Amerika... de Europese aanbestedingsregels heeft overtreden. Morgen schrijft de krant dat de fracties van SP en Partij van de Arbeid... in de Tweede Kamer aandringen op het vertrek van de directie... en de Raad van Toezicht van ontwikkelingsorganisatie SNV... De PVV roept staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de subsidie aan SNV stop te zetten. SNV raakte vorig jaar in conflict met het kabinet en de Tweede Kamer over de hoge salarissen van de directie. Morgen is het Nationale Hoofddoekjesdag. Het initiatief werd twee jaar geleden in het leven geroepen als signaal tegen het dreigende verbod. Aanleiding voor Spits voor een artikel vol met zinnen als vrouwen zijn baas over hun eigen hoofd. De hoofddoeken, worden weer gezien als stijl-item. En wat je om je hoofd draagt is zeer bepalend voor de stemming van de dag. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Raccoon komt met een nieuw album, Liverpool Rain, en dit was het nummer No Mercy. De avond, de NAVO, u hoort het nu al voor de derde keer... heeft vanavond de leiding overgenomen van alle militaire operaties in Libië. Franklin van Kappen, goedenavond. Goedenavond. Generaal-major buitendienst, senator voor de VVD. U kunt ons uitleggen wat dit inhoudt, begrijp ik nou goed... Dat de NAVO dus de no-fly zone en dat wapenembargo zal handhaven. maar ook aanvallen zal uitvoeren op troepen van Gaddafi. als die een dreiging vormen voor de burgers van Libië? Ja, je moet teruggaan naar het VN-mandaat. Het VN-mandaat is ja. erg ruim. Dat zegt dus: all necessary means, alle noodzakelijke middelen. voor het beschermen van de burgerbevolking. Ja. Dus uh, dat, uh, dat is een heel ruim mandaat en dat uh, wordt denk ik uh, op dit moment uh, verschillend uitgelegd door uh, de NAVO als organisatie en een aantal landen zoals Frankrijk, Engeland en Amerika. De NAVO beperkt zich tot het uh, handhaven van, het, uh, van de no-fly zone, dus het vliegverbod. En de NAVO beperkt zich tot aanvallen op formaties van Gaddafi die een bedreiging vormen voor de burgerbevolking. Ja. Um, de bombarderen, close air support geven aan de rebellentroepen. Dat wordt wel gedaan door de Fransen en de Engelsen en de Amerikanen. Maar dat is denk ik bij de NAVO een, echt een, een, een punt... Wat, uh, wat niet geslikt wordt door alle 28 landen... omdat dat uh, voor, naar het oordeel van een aantal landen buiten het mandaat gaat. Als, ja. die, als het knapje op de terugtocht is... en dus geen bedreiging vormt voor de burgerbevolking... Als je hem dan aanvalt, dan ben je bezig met een ander mandaat. Het verslaan van Gaddafi. Ja. Het verdrijven van Gaddafi. En dat ja, staat niet is in allemaal het mandaat. Heel moeilijk uit elkaar te houden. Hè? Want dus je kunt nu sterk, zeggen. je, je hebt kan... het over aanvallen op formaties van Gaddafi. Maar je kunt zeggen de opstandelingen boeken nu terreinwinst omdat Gaddafi's leger verzwakt is door luchtaanvallen. Ja. Maar dan kan je ook zeggen, die aanvallen hebben dus eigenlijk de weg vrijgemaakt... voor de opmars van het verzet tegen Gaddafi. Ja, je kan dat op verschillende manieren uitleggen. Ik kan een heel een bloedstollend verhaal houden dat het noodzakelijk is... om die eenheden van Gaddafi uit te schakelen... ook als ze niet de burgerbevolking bedreigen. Want ze zouden dat kunnen in een later stadium. Ja. Ik kan ook een bloedstollend verhaal houden om te zeggen dat je dat niet moet doen. Ja. Omdat je daarmee buiten het mandaat gaat. Het is dus een politieke interpretatie van 28 landen want uit 28 landen bestaat de NATO, die het erover eens moeten worden wat de interpretatie is van het VN-mandaat. Ja. En dat is de reden dat die discussies vaak zo lang duren. Ja. Duitsland denkt daar totaal anders over dan Engeland of Frankrijk. Dus en... je komt uiteindelijk bij de NATO tot een soort van uh, interpretatie... een gemeenschappelijke interpretatie waar iedereen zich in kan vinden... van het VN-mandaat. Ja. Het gaat ook om, het, om de, begrip, de interpretatie van het begrip uh, bedreigde burgers, volgens mij. Want je, je kunt zeggen, uh, ja, daar moeten Gaddafi-soldaten niet tegen optreden... en dan mag geweld gebruikt worden. Maar kun je bewapende opstandelingen, die ook een soort leger vormen... kun je die ook nog als burgers zien? Nou, je legt, legt, legt, legt de vinger op de wonden. Ik bedoel, de, de, het rebellenleger bestaat natuurlijk gewoon uit bewapende burgers. Ja. En uh, de vraag is als zo'n rebellenformatie die wel bewapend is, als die dus bedreigd wordt door Gaddafi, uh, is het, ben je dan gerechtvaardigd op grond van het mandaat om dus die eenheden van Gaddafi uit te schakelen? Of ben je dat alleen maar als het gaat om onbewapende burgers? Nou, ik denk dat de interpretatie bij de NAVO zal zijn als uh, Gaddafi rebellen eenheden bedreigt. Dan, uh, en hij rukt op, dan kan je hem stoppen. Maar als ze op de, als ze op de terugtocht zijn, dan, uh, ja, dan, dan, dan wordt het lastiger. Ja. Moet je dan, want dan ga je, naar mijn idee... Uh, in ieder geval een aantal landen zal die interpretatie hebben... dat je dan buiten het mandaat gaat. Want dan worden er dus niet direct meer burgers bedreigd. En dan, uh, dan ga je dus buiten je mandaat. Ja. Maar ik heb al gezegd, er zijn ook landen die zeggen wel nee. Al zolang die eenheden er zijn, blijven ze potentieel een bedreiging vormen en is het dus volledig terecht om ze uit te schakelen. Dit is altijd bij dit soort situaties... is de politieke interpretatie van de ruimte die je hebt... Ja. om militair op te treden, is absoluut cruciaal. Ja, het, kan, het kan nog lastiger worden... als de opstandelingen bijvoorbeeld Tripoli bereiken... en dan een bedreiging gaan vormen... voor burgers daar die misschien pro-Gaddafi zijn. Moeten die burgers dan niet beschermd worden? Hoe moet de NAVO zich dan opstellen? Ja, nou denk ik dat als zodra je dus uh, terechtkomt in, uh, in huis- en straatgevechten... in een uh, bebouwde omgeving, dan kan je ook niet zo gek veel meer doen met het luchtwapen. Want dan heb je geen duidelijke frontlijn meer. En dan is het veel te gevaarlijk om, uh, ja. om, uh, ja, om het luchtwapen in te zetten... omdat je daarbij onvoldoende discriminatie hebt tussen de bevolking en de, en, en, en de strijders. Maar goed, op, op het moment dat zien. ze naar Tripoli oprukken... en je denkt, ja, daar wordt een hele stad bedreigd met uh, burgers... die misschien wel op de hand van Gaddafi zijn... Ja, dat is, dat is zeer terecht. Het mandaat is de bescherming van de burgerbevolking. Ja. En uh, dan, dan, je dan, dan krijg beschermen. je een nieuw beslismoment. Dat je dus, daar, dus dan uh... moet je die ook beschermen? Of dat dat is een niet. beslismoment, Dat is je daar, beslismoment, moet je, Dan ja. moet je het weer met... Uh, <laughs> moet je u, en het wel, u en ik kunnen het er wel over eens worden. Maar je moet dan met 28 landen... die in feite de politieke leiding vormen van de NAVO... moet je dan moet weer je tot een nieuwe komen. interpretatie komen. Het, is elke, het heeft te maken met de geweldsinstructies... die je geeft aan je militaire apparaat. En dat is, militairen maken dat niet zelf uit. Dat wordt bepaald door, door, de, door de politici. En dat gebeurt ah ja, in ja, de NAVO. politicus. Natuurlijk, maar ik zit niet in de Noord-Atlantische Raad. De Noord-Atlantische nee. Raad, daar zitten dus daar zit de politieke sturing van die NATO-operatie... en daar moet je elke keer met 28 landen moet je eruit komen ja. en zeggen... dit is de interpretatie die wij als NATO hanteren... en dit zijn de geweldsinstructies die onze militairen ja. meekrijgen. Uh, mee en u heeft helemaal gelijk. Je, je zal in dat hele proces een aantal keren een situatie tegenkomen... waarin je achter de oren moet krabben en zeggen... Ja, wat is nu de juiste interpretatie van ja. het mandaat? U heeft er zelf al een paar situaties geschetst. De Washington Post meldt nu dat Amerika overweegt... de opstandelingen uh, van wapens te voorzien. Strookt dat wel met het wapen embargo? Ja, ik ben, daar, ik ben daar in ieder geval niet voor. Omdat, dat, uh, uh, omdat je eigenlijk ook niet precies weet wie die oppositie is. Iedereen denkt wel dat we het weten. Maar mijn ervaring met dit soort dingen is dat dat over het algemeen... Uh, heel lastig is. is uh, Zo'n oppositie bestaat toch uit verschillende groeperingen. Er lopen stamverbanden doorheen, er lopen allerlei belangengroeperingen doorheen. is nu wel een soort van eenheid, maar uh, je weet eigenlijk toch niet precies wie die oppositie nee. is. Als je begint om daar wapens in te pompen, dan denk ik dat je op, uh, dat je echt op een hellend vlak ja. begint, begeeft. Ja, nou spreekt men wel van mission creep, hè? Wat is dat? Mission creep is uh, het gevaar dat je dus uiteindelijk uh, in zo'n conflict gezogen wordt... Uh, ja. en dat je daarvoor een langdurige stabilisatieoperatie aan vastzit. Kijk, we zijn nu bezig met acties op zee en in de lucht. Uh, Wapenembargo, no-fly zone. De Fransen, de Engelsen en de Amerikanen ja. gaan nog iets verder. Die zeggen als coalitie doen wij ook aan close-air support. Ja. Dat doet de NATO niet, maar dat doen die landen individueel. Dat maakt het al lastig. Hè? De NATO die trekt ergens een streep... maar drie andere landen doen dus meer dan eigenlijk ja. de NATO wil... Daarnaast krijg je dus uh, op een gegeven moment uh, toch de druk om grondtroepen in te zetten. Ja, we kunnen toch niet goed zien wie uh, de burgers zijn en wie de, wie de strijdende groeperingen zijn. We hebben toch wat mensen op de grond nodig ja. om dat te kunnen bepalen. We hebben misschien ook wat special forces nodig die de doelen goed kunnen aanwijzen... zodat we niet de verkeerde doelen ja. bestrijken. Ja, dan moet je die special forces, uh, dan moet je de, die, die, eenheden, die forward air control teams en zo... die moet je toch weer gaan beschermen. Voordat je het weet ben je dus met grondtroepen ook uh, aanwezig. Ja. En dat is denk ik, uh, dan ben je echt op een hele stijle in algemene termen, maar is dat hier aan de orde, zo'n machine creep? Ja, het is, het is over het algemeen zo dat als je het bed op, opschut, ja, dan wordt er ook verwacht dat je het opmaakt. Dus op het moment dat je dus daadwerkelijk fysiek met grondtroepen erin gaat... dan komt de vraag aan de orde van hoe kom je er ooit weer uit? Of ja. kom je dan ook terecht in een operatie zoals in Afghanistan... waarbij je Precies, een hele wederopbouw- ja. en stabilisatieoperatie ja. moet gaan doen? Ja. We hebben dat in Bosnië gezien, daar zijn we nog ja. niet weg. Dat duurt 15, 20, 25 jaar. Ja. En uh, het is maar de vraag of wij het politieke en het economische en het militaire uithoudingsvermogen hebben om dat er nog eens een keer bij te pakken. Ja. Maakt het voor Nederland nog wat uit dat de NAVO nu de leiding eh, krijgt van die operatie? Ja, voor Nederland was dat een harde eis en ik denk terecht, uh, want als uh, uh, zo'n operatie is, uh, moet goed gecoördineerd worden, je moet uh, kunnen terugvallen op goede commandostructuren, ja. en de NAVO heeft die, daar is de NAVO voor gebouwd. Als je dat moet opbouwen uit het niets met een soort van coalitie van de willing, dan is dat toch allemaal een stuk minder stevig. Ja. En uh, de NAVO heeft nou eenmaal de, de satellieten, de inlichtingen, de logistieke systemen... de verbindingssystemen en met, met name de planningstaven... Die, de command-and-control-elementen, ja. zoals dat dan heet... om zo'n grote operatie te kunnen aansturen. En als je dat dus buiten de NAVO gaat doen... dan wordt het allemaal een stuk, een stuk gammeler. Dank, Franklin van Kappen en Zaken Libië. Libië wordt ongetwijfeld vervolgd. Dank u zeer. A mi me gustan los corridos porque son los reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. penas nacieron ya se quieren pelear con el gallo si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años y no pienso Hier hoorden we Los Tigres del Norte. Het nummer heet uh, El Jefe Giff de Geffes, de baas der baasen. En dit is veruit de bekendste Narco Corrido, dus uh, de drugsballade, uh, wat tegenwoordig populairste muziekgenre in Mexico is. En de luisteraar hoort Kees Zoon, correspondent voor Zuid- en Midden-Amerika en al lang wonende in Mexico. Die, die groep bezingt dus het leven van drugshandelaren, verheerlijkt het. Uh, Maak ze zich daarmee populair in Mexico? Ja, waanzinnig populair. Uh, Los Tigres del Norte is binnen dit genre de, de meest bekende groep. Ze treden alleen maar op in stadions en uh, in, in sporthallen als de Rolling Stones, uh, op dat niveau moet je denken. Ja, je zegt de meest bekende groep, maar het wemelt dus van bandjes en dit. Het wemelt ervan. Uh, het is echt uh, de laatste tien jaar, zou ik maar zeggen... Een, uh, het meest populaire genre geworden in Mexico. Ja. En je hebt serieuze groepen zoals deze... die niet direct uh, over specifieke figuren praten... maar je hebt heel veel van die groepen... die in dienst uh, schrijven van, uh, van drugsbaronnen... En als een van die typers uh, zichzelf uh, gepromoot wil hebben... dan geeft hij de opdracht ja, ja. om een liedje te schrijven. Maar dat dat genre zo populair is... wat zegt dat over de verhouding van de Mexicaanse bevolking... tot die drugsmafia? Ja, het is, het is heel dubbelzinnig. Aan de, aan de ene kant uh, vinden vrijwel alle het natuurlijk af, afgrijzelijk. Uh, want het geweld uh, wat, wat deze drugsoorlog met zich meebrengt... dat, ja, dat loopt alle spuilgaten uit... Maar aan de andere kant, moet je niet vergeten... het is uh, zoals in, in zoveel van, de, van dit soort landen met dit soort problemen... het is een heel arm land. Er is uh, hele grote werkloosheid. En met name op het platteland worden deze types toch gezien... als, uh, ja, als een soort helden die tegen de verdrukking in... Uh, toch schatter schatrijk worden. Ja. En nou, maar... Je citeert in je boek ook de schrijver Elmer Mendoza... die zegt het geweld kleedt goed, eet goed, slaapt goed... En heeft toekomst. Het is dus. Ja. Bent, lid van een, zijn van een drugsbende is dus aantrekkelijk voor veel mensen. Het wordt gezien als een, een reëel alternatief. Maar in, het is uh, waarschijnlijk ook een reëel alternatief. Het is een reëel alternatief. Ja. Want uh, het is. Zoals vroeger gebeurde met, uh, met types als. Uh, Paulo Escobar, de drugsbaron ja, precies. van Colombia. Uh, uh, deze groepen die, uh, leveren sociale diensten die de staat niet kan leveren. Absoluut, ja. En is het alleen een culturele uiteen? Popmuziek? Of, of, of gaat dat verder? Is het in de literatuur... Nee, uh... dit is, uh, het is het fenomeen in de Mexicaanse cultuur uh, van de laatste tien jaar. Ja. De, de literatuur, het is het dominante thema. De film, het is het dominante thema. En... Ja, ja. En, en in de muziek, uh, ja, de typische mariachi-muziek bijvoorbeeld... is helemaal naar het tweede plan gedrongen ja, ja, ja. Door, door deze muziek. We zijn een beetje met de deur in huis gevallen... maar het gaat, uh, naar, dit gesprek is naar aanleiding van je boek... dat morgen in de boekwinkel ligt. Narco-staat Mexico, hoe de drugsmafia de macht in het land overneemt. Uh, vier jaar geleden uh, verklaarde president... Calderon de oorlog aan de drugskartels. Maar vorig jaar zijn er 15.000 doden gevallen... en 30.000 mensen opgepakt. Dus als het oorlog is, wie is er dan aan de winnende hand? Nou, op het moment is er niemand aan de winnende hand... en zeker de Mexicaanse maatschappij niet. Uh, het enige wat je kunt constateren als je de cijfers erbij neemt... dat in de afgelopen vier jaar, ieder jaar, het aantal doden verdubbelt. En als we praten over 15.000 doden... dan heb je het alleen over doden die vallen in serieuze confrontaties... Uh, tussen het leger en de drugskartels. Ja. En nee, jij ja, noemde net ook even de, het, het, het woord drugsbendes... Maar dat gaat er al lang niet meer op. We dat zijn praten, drugsfirma's. We praten over en met paramilitaire organisaties. Ja, ja, ja. Ze hebben legers die beter uitgerust zijn dan de, het Mexicaanse leger. Ja. Maar die ondertitel, de drugsmafia, de macht in het land overneemt, is het al zover? Ja, het is zeker op, op lokale schaal en op het schaal van de, van de deelstaten. is de invloed van de drugskartels op de lokale politiek is zo sterk geworden. Ja dat je kunt zeggen dat er zijn nou op zijn minst vier, vijf staten... waar ze de echte dienst uitmaken. Wat betekent dat voor de toekomst van de staat Mexico? Ja, dat betekent... dat heeft heel ernstige consequenties. Ja. Uh, een van de mensen die ik citeer is de, de minister van, uh, van Financiën. Die zei, als we er nu niet in slagen om er een eind aan te maken... dan is de volgende president van Mexico een drugsbaron. Ja, ja de Verenigde Staten spreken al over Mexico als een failed state. Hè? Een, uh, een gefaalde staat. Ja... Uh, en het probleem van de Verenigde Staten is dat zij de oorzaak uh, zijn... van het grootste deel van dit probleem. En het is heel makkelijk weg... Uh, Als afnemers van de drugs. Ja, 90% van de drugs die uh, Mexico passeren. Want Mexico is een doorvoerland. Ja. 90% gaat naar de Verenigde Staten. En 90% van de wapens die die kartels hebben... die komen uit de Verenigde Staten. Ja. Dus Toevallig gisteren heeft president Calderon weer een interview gegeven... en Obama voor dezelfde keer opgeroepen... doe iets aan de verkoop van wapens. Ja. Maar ja. Is het daardoor zo uit de hand gelopen in Mexico... dat het a. een grensland is van Amerika... en b. een doorvoerland voor drugs? Ja. Want uh, je, je, je kunt in, in, in, zeggen, tien jaar geleden lag het probleem vooral aan, aan de grens uh, met de Verenigde Staten. Ja. Maar omdat die drugs een, een grondgebied, Mexico, dat is iets van, van vier, vijfduizend kilometer, door moeten... Ja. moeten die, uh, die groepen die moeten hun routes uh, bewaken... En daardoor is het inmiddels uitgebreid over het hele grondgebied. En er zit een ontzettende waardevermeerdering op dat traject... Uh, waarschijnlijk in ja. de drugshandel. Ja, het, het grote geld van de drugshandel wordt natuurlijk op straat verdiend. En dat betekent in dit geval in, ja. in de Amerikaanse straten. Ja. En dan zegt president Obama... die was onlangs uh, aan het reizen door Midden-Amerika... en heeft daar gezegd... Het gevaar is dat die kartels zich uitbreiden naar andere landen in de regio. Is dat aan de nou, hand dat, voor jou? Dat, dat is al gebeurd. Er zijn uh, de, de hele midden-Amerikaanse landengte. Ja. Dus het gebied tussen uh, productieland Colombia en, en, en het eerste station uh, Mexico. Al die kleine landjes daartussen. Als Salvador, Guatemala, Nicaragua, noem maar op. Ja, ja. Die zijn, de democratie uh, is daar ook, uh, is, ja, die staat op wankelen. Ja. De signalen die ons af en toe bereiken, zijn, zijn nogal gruwelijks. Het gaat dan, dan om beelden van lijken die midden in een stad aan een brug worden gehangen. Afgehakte hoofden die op straat worden gelegd. Maar wat verklaart dat, dat het geweld zo gruwelijk en hard is? Ja, nou, de, een van de verklaringen die gegeven wordt, door specialisten... is dat het eh, voornamelijk om intimidatie gaat. En veel van die, van die legertjes eh, die die kartels op de been hebben... die worden... Helemaal geleid door uh, gedeserteerde soldaten van, van ja. elite-eenheden. Die eerst getraind zijn in de Verenigde Staten, wederom uh, door, uh, in anti technieken ja. en noem maar op. En in de propagandistische waarden van hun acties. Ja. En dat hebben ze zo opgevat dat je het zo gewelddadig mogelijk moet maken om je vijanden te intimideren. En nu tenslotte de moeilijkste vraag van allen. Wat zou er moeten gebeuren om deze neerwaartse spiraal te keren? Naar mijn mening, en dat is de, de, de conclusie van mijn boek... is de enige oplossing, is het legaliseren van alle drugs. Oh. Dat is de enige manier om het uit het criminele circuit te halen. En dat, bedoel, dat bedenk ik niet, maar dat bedenken alle specialisten. Dat had Pablo Escobar al bedacht... Toen die in de gevangenis had op het moment dat hij de belangrijkste cocaïnehandelaar was in de wereld. Die zei: Je kunt mij gevangen zetten, voor mij tien anderen. Je kunt ja. mij doodmaken, voor mij tien anderen. Als je de boel legaliseert, dat zit ik zonder werk. Ja, oké, okay, Kees zoon. Ik noem nog één keer de titel: Narco Staat Mexico. En ik vertel nog eens dat het morgen, vanaf morgen in de boekhandel ligt. Dankjewel. Een solventje pé de manga de jasmijn. Muita fita do bom fim. Aqui no meu jardim. Quero fica de marfim afastando que é ruim. Respirar pirlim, pim, Aqui no meu jardim. Você veio pra mim, o tempo vai. Quanto tempo já foi ninguém mais? Só moeilijk. Het Quero niet o moeilijk. Het is niet zo moeilijk. Het is niet zo moeilijk. Het Por um cheiro de alegrim, tua beleza de adorim. E te ouvi dizer que sim aqui no meu jardim. Bia met Jardim, ooit bekend uh, als Jardin d'hiver van Henri Salvador. Goedenavond, Detlef Petri. Goedenavond. Ja. Ik lees in uw boek, uitbehandeld maar niet opgegeven... komt volgende week uit, op, ja. op pagina 111. We kunnen de patiënten redden uit de klauwen van de psychiatrie. Dat klinkt hard te meer waar u zelf psychiater bent. Ja. Wat bedoelt u met die klauwen? Met die klauwen? <coughs> Kijk, de laatste jaren zijn... Uh... Ik wil het toch een beetje drastisch schetsen, dat het ook heel duidelijk wordt. De laatste jaren zijn vele inrichtingen gefuseerd. Tot eigenlijk psychiatrieconcerns. Geven zich een mooie naam: Van Gogh, Mondriaan, Panassia. Ja. En er zijn er nog een paar. En waarom ze dat doen uh, is waarschijnlijk voor de PR. Die hebben al een groot bestuur en directies en een toenemend aantal aan managers. Ja. En dan ga je nog de laatste jaren terug van de overheid. Is dus die marktwerking ingevoerd? Met die beruchte EPD's, wat op het moment een grote discussie is. Ja. Diagnose-behandelcombinatie. En de computerbranche is goed gevaren. Dus elke hulpverlener heeft nu een computer, een laptop en een beamer in de buurt. En de farmindustrie vaart er nog beter bij. Ik noem dit, deze drie dingen eigenlijk een soortje staatstherapie. Dus ja. dat wordt gestuurd. En waar blijft de patiënt? Waar blijft de patiënt? Waar ja. blijft de patiënt? Dat is de vraag. Ja, waar die, blijft de patiënt? Waar blijft de patiënt? Ja. Die ligt dus onder deze klauwen. Komt die. Dus in die klauwen komt die terecht. Ja. En het is een toeval waar die terecht komt. Nou dan schrijft u speciaal over uitbehandelde patiënten. Wat zijn dat? Uh, dat, komt, dat begrip komt uit de biologische psychiatrie, medisch-biologische. Als iemand dus een bepaalde ziekte heeft, schizofrenie die eigenlijk niet bestaat of symptomen heeft, die krijgt medicijnen. En dan uh, zegt men na een tijdje verdwijnen die. Dus die persoon is genezen. Maar door onderzoek al 20, 30 jaar geleden is gebleken... dat dat maar bij een klein gedeelte wel helpt. En zo is de meeste patiënten, drie kwart, houden afwisselend... terugkerend symptomen... En of worden een keer opgenomen waar de meesten kunnen buiten wonen. En daar is dan een kleine groep van 20% die constant elke dag uh, zeg maar, uh, stemmen horen of ja. depressief zijn. Maar u bent zich speciaal met die groep van uitbehandelde ja. patiënten ja. gaan bezighouden. Waarom? Ik heb de, uit het verleden uh, mijn achtergrond, Duitse achtergrond met uh, de oorlogsverleden... waar in de oorlog 200.000 chronische psychiatrische patiënten zijn vermoord in de zogenaamde actie T4. T4 staat voor Tiergatenstraatse 4 in Berlijn... Ja. Waar, die, waar, dat, waar die moordactie werd georganiseerd. Dat heeft mij zeer geschrokken toen ik dat hoorde in mijn studententijd. En ik heb nog in de zestige jaren als verpleegkundige, hulpverpleegkundige in een grote inrichting gewerkt van 2000 patiënten... en dan waren grote zalen mensen... Waren, hadden geen enkele privacy nee. met 100 patiënten. elektroshocks, spanlakens, waterbaden, noem maar op. Ja. En daarna is voor mij, zeg maar, in mij iets gegroeid. Omdat ik toch geen chirurg wilde worden, want ik kan geen bloed zien. De psychiatrie is een goede, goede weg om een sociale kant te laten zien. Ja, en, en uh, nu is de vraag hoe... Uh, u, u, u stelt daar tegenover, tegen die medicatie, het opgeven van mensen... of het zoveel mogelijk... Koest houden, stelt u een andere aanpak. En misschien is het best dat u probeert die toe te lichten... aan de hand van een van de patiënten die centraal staan in uw boek. Bijvoorbeeld Marianne. Ja. Hoe was haar toestand toen u haar leerde kennen? Uh, ze was toen uh, bijna constant uh, psychotisch, zoals we dat noemen. Hoorde heel veel stemmen, schreeuwde de hele dag. Was vaak gesepareerd uh, uh, of, of opgesloten... Op een uh, separeer. Krijg je veel medicatie, heel veel medicatie, dat ze heel surf had. Maar er was geen enkele sprake van genezing en ze was uh, doodongelukkig. Ja, en dat is, u... is uh, ruim 20, 25 jaar geleden. Ja. En nu, nu is uw methode, als ik het zo mag noemen, gebaseerd op twee pijlers. Ja, de eerste... Ik noem het geen methode, maar het is, okay, gewoon, aanpak... het is gewoon normaal zijn. Normaal maar zijn, ja. ja. Maar er zijn twee uh, kernwoorden daarin: uh, de eerste is triade, dus ja. contact met uh, omgeving, vrienden, ja. verwanten, ja. familie. Kijk, uh, we zijn toen begonnen als jong team en daar hebben we gezegd... Van dit, we houden een keer op met dit uh, gedoe. Met, uh, met de labeling van mensen als chronisch, psychiatrisch uitbehandeld... en, en nooit met te genezen omdat ze wisten dat er toch nog verandering mogelijk zijn. We noemen dat nu gewoon maar mensen. Ja. Mensen zoals jij en ik. En als je dat is, dan zeg ik niet dat anderen ze onmenselijk hebben behandeld. We zijn wel veel gekweld in de psychiatrie... Maar andere mensen hebben natuurlijk ook een als mensen gezien. Maar een mens heeft ook een familie. Een mens heeft ook een verleden met een geschiedenis. En in die uh, dossiers van toen hebben we daar nooit iets van teruggevonden. Er was geen contact meer met familie. En daar stond niks in over, de, over hun levensverhalen. Er stond alleen een diagnose en de medicatie. En dan ja. zijn we daar aan begonnen. En dan direct daarnaast zijn we dan begonnen de, zeg maar, met de familie te benaderen. Dat is één pijler van die triade... Ja. De patiënt, de bewoner, de cliënt, de mens en wij zelf. Ja. En wij, wij drie. Maar dat vergt wel veel van ja, de vraagt, familie erbij te betrekken. Ja, die we zo dat, is altijd. Een, dat is ook een, zoals ik zeg, zoals in Libië: is een kruistocht ja. door de inrichting. En dat is dan natuurlijk niet 1, 2, 3 gedaan. Dus we hebben de eerste jaren met onszelf ook geworsteld: hoe vinden we die weg? om het weer het vertrouwen te winnen van de patiënt en ook van de familie. Van de familie ja. Ja, en hoe vinden wij een weg om weg te raken van de, van de machtshouding naar die patiënten toe? Dat we gelijkwaardiger overkomen en respectvoller. Ja. Dat we onderhandelen en niet alleen maar bevel geven of medicatie voorschrijven... maar daarover praten en onderhandelen. Ja, en die, de andere pijler is dat historiseren. Ja. U gaat bijvoorbeeld, ja. dat trof me heel erg met Marianne een uh, uitstapje maken naar haar vroegere, lagere school. Ja, dat, was dan, uh, dat is uh, eigenlijk een, een heel normaal gevolg... als iemand uh, al jaren 20, 30 jaar opgesloten zit in een inrichting. Ze heeft wel contact met haar zus, bijvoorbeeld, die dan op bezoek kwam vroeger. Maar ze is nooit meer terug geweest waar ze ooit als klein meisje op school is geweest... Ja. waar haar vader leraar was. En wat ligt dan voor de hand? Wat iets makkelijker om daar een keer naartoe te gaan? En dat hebben we dan gedaan. En dat geeft mensen weer wortels? Is dat Kijk, het idee? Als, als je dan meemaakt en ziet, ook, ook die documentaire uitbehandeld, met dezelfde titel als het op boek van de ja, NCAW, ja. zie je in haar gezichtsuitdrukking hoe ontroerd, hoe blij, hoe ontspannen ze is. Ja. Zonder enige stemmen te horen op dat moment, zonder dat ze onrustig is. Ja. Ze is zo dankbaar dan ook dat je gewoon deed. Gewoon simpele feiten doet dat je een keertje terug gaat. daar ja. waar ze vroeger geleefd heeft. Met, met haar gaat u naar die school, maar ik vroeg, uh, vroeg me af in hoeverre hoever ga je met die begeleiding? Hm. Want er is een andere patiënt, uh, Jessie. Ja. En daar gaat u helemaal mee in haar verhaal dat ze uit Australië meent ja. te komen. En u regelt zelfs een reis voor haar ja. daarheen. Ja. Denk ja, je. dat is een hele hoge uitzondering. Kijk, als mensen, ik noem dat ook meegaan in een psychose. Hè? Dat je ja. niet zegt, jij bent gek, daar kan ik niks aan doen, daar krijg je pillen voor. Maar dan ga je dus met iemand mee in zijn belevingen van de psychose. En Jesse had geen psychose, was alleen overtuigd in de tijd dat ze daar geboren was. Ja. En dat ging 10, 20, 30 jaar, dat gaat nu nog door. En toen heb ik uh, een keer, uh, dat heeft veel tijd geduurd, een collega in Sydney gemailed. Die ik kende via een Engelse psychiater. Of dat wel uh, een mogelijkheid was. Ja. Want we waren al zo ver met de bewindvoerder om het geld te regelen. Maar als, het, ja. het springende punt vind ik dus dat het feit dat u dat doet, dat u haar serieus neemt, dat ja. is eigenlijk het belangrijkste. Dus heb... Niet of ze er wel of niet heen gaat. Ja, precies. Want ze zou nee, nee, precies. Helemaal niet heen gaat. Nee, heb je het uh, goed getroffen, überhaupt dat u het doet? Dat u het begint. En het, is natuurlijk, het moet niet perfect worden dat het afgemaakt is. Maar alleen maar die weg dat je dat samen toch een tijd doet. En, en ook niet zomaar doet alsof. Dat nee. is verkeerd. Dat merken ze ook direct. Maar nu nee. had u het in het begin al over die marktwerking tegenwoordig in de zorg. Is dit, dit vergt, intensieve begeleiding ja. is dit nog wel mogelijk in de huidige psychiatrische praktijk? Wat, nee, wat, wat u aanbeveelt. Wat, wat ik aanbeveel is... Uh, dat is de, ik vind het voor deze mensen zeker de enige weg. En de marktwerking staat ons bij deze mensen totaal in de weg. Dat ja. is eigenlijk een morele misdaad, noem ik dat. Dat is een zwaar woord, maar ik meen dat serieus. Want de hulpverleners worden nu gedwongen om dagelijks uren achter de computer te zitten... om de productienormen te, te leveren voor het zorgkantoor. Anders komt geen geld meer binnen. Het is dus niet zo dat er te weinig tijd voor is, maar de tijd is verkeerd verdeeld De, de, de, de, de, in de tijd de is verkeerd verdeeld en ook hulpverleners zijn verkeerd verdeeld... Er zijn te weinig hulpverleners in de chronische zorg. Die zitten weer in attractievere, kortere projecten. Kort en krachtig projecten. Ja, met meer ja, successen. Ja. Die ook beter betaald worden van het zorgkantoor. Ja. Dus dat, maar als je het totaal ziet in een regio als Maastricht. alle hulpverleners 800 of wat we hebben. Als je die rechtvaardig zou verdelen. Het dan wel. hebben we met dit budget genoeg. Ja. U bent gepensioneerd. Ziet ja. u Marianne en Jessie nog wel eens? Ik heb uh, twee jaar geleden bij mijn pensioen. 2009 belofte afgelegd bij mijn afscheid in Den de Haag... zo heette die huisjes waar die mensen wonen... dat ik hun om de week of twee nog een keer bezoek... of mee naar huis neem of een uitstapje doe. Detlef Petri, dank u zeer. Het boek, boek heet Uitbehandeld, maar niet opgegeven. Dank u wel. Dank u. Het is vijf voor twaalf. In het kader van de Boekenweek is Nederlands lezers gevraagd... welk boek migranten... Zouden moeten lezen om Nederland te leren begrijpen. Uitslag op 1: Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwert. Maar dat is non-fictie. Welke roman zou een nieuwkomer moeten lezen om ons land te leren kennen? Jeroen Vullings van Vrij Nederland, goedenavond. Hallo. Zeg het eens. Nou, ze zouden. Uh, de kopretuin van uh, Simon Vestek moeten lezen. Oh Ja. Ja, en uh, om een paar redenen alleen al. Het is natuurlijk een uh, liefdesroman, het is een uh, muziekroman. Nou, dat zijn grootheden die niet aan de Nederlandse nationaliteiten... van het Nederlands gebonden zijn. Maar het is ook een roman over uh, een provinciaalse gemeenschap. En over een, uh, het reilen en zeilen in zo'n gemeenschap. En daar kunnen ze ongelooflijk veel uit leren. Maar een provinciaalse gemeenschap van voor 1940. Heeft het wel ja. een goed uh, beeld je, van Nederland nu... Uh, ja, dat geeft een goed beeld. Uh, het is ook heel goed om te wennen aan termen als dienstertje en kelner. en te beseffen dat die niet meer van nu zijn. Het is ook heel erg mooi om kennis te maken met zulk uh, prachtig bloemrijk Nederlands... dat je niet meer op de televisie hoort of in heel veel uh, boeken die nu ongelooflijk populair zijn. Maar verder is het toch eigenlijk hetzelfde gebleven. Het gaat er toch om dat, uh, dat je toch uh, niet al te gek moet doen... Je binnen de grenzen van het burgerlijk fatsoen moet bewegen. Er is uh, religieuze hypocrisie. Kortom, allemaal dingen die je vandaag de dag nog steeds hebt. En, okay. en ze kunnen gewoon leren hoe de Nederlander in elkaar zit... en hoe je het kunt verpesten om uit zo'n gemeenschap gestoten te worden. Het lijkt me toch wel heel zinnig ja. als je dit land wilt betreden... dat je meteen al weet wat je moet, uh, verkeerd moet doen om er weer uit te gaan. Oké. Okay. Elsbeth Etty, hoogleraar literatuurkritiek aan de Vrije Universiteit. Welke roman zouden ze van u moeten lezen? Een schrijver willen aanbieden. En dat is Grunberg, volgens mij, Arnold Grunberg. En ik heb lang geaarzeld tussen Terza, zijn ene en laatste roman, en Huid en Haar. En ik denk dat het het beste voor de nieuwkomer is om de nieuwste roman van Grunberg, dus Huid en Haar, te lezen. Omdat hij in het Nederland van nu speelt. Uh, ook trouwens in uh, de Verenigde Staten van nu. Het speelt afwisselend in uh, Nederland en Amerika... En wat ik zo aardig daar aan vind, is dat je uh, zo goed kan zien... dat het eigenlijk overal grosso modo hetzelfde is. Uh, en dat, uh, en ja, als de, de, de passages die in Amerika spelen... die gaan over de corruptie en de oneerlijkheid. Maar in Nederland is het eigenlijk niet zo uh, veel anders. Het gaat over het onderwijs, over de universiteit. Uh, over hoe dat eigenlijk naar de kloten gaat in Nederland. Uh, en nou uh, ja, allemaal van dat soort dus... dingen... Maar wat ik belangrijk vind, is dat het mooie eigentijdse taal is. Dat er veel humor in zit. Ook cynisme trouwens. Goede formuleringen. En ik denk dat... Want iemand zei tegen mij, ja, Grunberg, dat is toch moeilijk. Dus ik, nou weet je, als iets echt goed geschreven is... dan is het nooit moeilijk te volgen. En... Oké. Okay. Ja. Uh, dat geldt voor, uh, voor, voor oh, al een persproza. De de dank, Elsbeth Etty. Dank, Jeroen Vullings. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek... en ik eindig met een gedicht van Anna Enquist. Lente. Het klein hoefblad hield ik vroeger scherp in de gaten. Wanneer, waar, of het al. Ook de kale witte klaver en later de rode met de roestplekken. Wij schrokken nergens voor terug met onze manden en spaden... Weide stond in plaggen voor het keukenraam te sterven, te snakken naar water. Nu kweekt mijn zoon zijn geurend riet op het balkon. Mijn dochter spaait haar rozen. Al wat ik lief heb, heeft gebloeid. Het is zover geweest voor ik het wist. Ik heb mij nergens mee bemoeid.